NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Pekma uit het nos -journaal. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is schuldig bevonden aan dood door schuld. Dat heeft de rechtbank in Pretoria bepaald. De strafmaat wordt later bekend. Op dood door schuld staat een zelfstraf van maximaal 15 jaar. Gisteren werd al bekend dat de Zuid-Afrikaanse atleet niet schuldig is aan moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. De atleet schoot zijn vriendin op Valentijnsdag vorig jaar dood dwars door de deur van de wc heen. Hij dacht dat daar een inbreker zat en beroep zich op het recht van zelfverdediging. De rechter gelooft dat Pistorius inderdaad dacht dat er een indringer zat, maar hij heeft volgens haar wel te gehaast en met buitensporig geweld gehandeld. De NAM gaat 100 woningen in het Groningse Winsum versneld inspecteren. In een van de huizen zijn gebreken in de constructie en het bouwmateriaal gevonden. De NAM wil voorkomen dat bewoners van hetzelfde type huis gevaar lopen als de regio weer door een aardbeving wordt getroffen. De 100 woningen die nu versneld worden geïnspecteerd zijn gebouwd door bouwbedrijf Yarino, zijn huis uit de jaren 60 en 70. Vorige week maakte de NAM bekend dat er in het hele gebied waarschijnlijk 50.000 panden verstevigd moeten worden om onveilige situaties te voorkomen. Nederland is klaar om de twee artsen op te vangen die mogelijk besmet zijn met ebola. Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat we ervaring hebben met soortgelijke ziekten. Ze reageert op het nieuws dat twee Nederlandse tropenartsen misschien besmet zijn. Ze hebben geen symptomen van ebola, maar zijn wel in contact geweest met patiënten die later overleden. De twee werkten in Sierra Leone en komen, komen waarschijnlijk dit weekend naar Nederland. Schippers zegt dat ze wist dat de kans aanwezig was, maar dat ze toch geschrokken is van het bericht. Uitgeverij Ploegsma wil dit jaar op alle basisscholen een nieuw boek met aangepaste Sinterklaasliedjes verspreiden. Ploegsma wil erover praten met het ministerie van Onderwijs. boek Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet verschijnt al volgende maand. Het ministerie van Onderwijs vindt dat basisscholen zelf moeten beslissen of ze het nieuwe boek willen gebruiken. Het weer geregeld zon, maar in de kustprovincies meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden en het blijft droog. In het weekend maximaal 22 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A13 naar Rotterdam vanuit Den Haag. Het is de nasleep van een ongeluk op de A20 eerder vanochtend. Er staat 7 kilometer tussen Delft-Zuid en Knoop en klein polderplein. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Lang zullen we leven, lang, lang zullen we leven, lang zullen we leven in de glorie. Ook, Ik ben ja. een beetje bich oh, Al Jij ook al? Oh. <laughs> ook al? Tjonge, jonge, jonge. Moet jij nou nog koffie? Goedemiddag, daar zijn we dan met. Uh, ja, we gaan vandaag een klein radiofeestje vieren, dames en heren. Want het programma ja, het was eigenlijk al twee weken geleden. Maar ja, toen was niet iedereen aanwezig. En, uh, maar uh, begin september bestond dit programma. Dus gewoon uh, twee jaar. Ja. Ja. Ja. Dus wij vieren ons tweejarig jubileum. En dat hebben we besloten om dat vandaag te doen. Want de programmaleider zit op de golfbaan, dus daar hebben we geen last van. Dus daar kunnen we, oh. we lekker. Dus, <totstoot> we we, dus kunnen we lekker gewoon lekker doen waar we zin in hebben. Dat is heel gezellig. En uh, hij, heeft, hij heeft ons beloofd dat we een afloop een biertje van hem krijgen. Dus dat is ja. goed. Ik lust geen bier. Nou, dan neem je wijn. Dan je dames en heren. We gaan natuurlijk wel de gebruikelijke onderdelen van het programma doen. We hebben half twee. Hebben wij uh, natuurlijk uh, uh, het regio nieuws. Kwart over twaalf de drie in één, vandaag samengesteld door Gerard Koper. Uh, dus uh, die hebben we om kwart over twaalf. En voor de rest nou ja, zien we het wel. Oh ja, we gaan wel om kwart voor één en kwart voor twee. Contact zoeken met de Kenemer open, eh, met de AKM open op de Kenemer Golf and Country Club. Dat zou uh, ja. ja. Wat ook daar kan van alles gebeuren, hè? Ja, ja. ja. ja. ja. We moeten we toch ah. wel even gaten houden of die Joost luiden het nou vol had met zijn min 5, hè? Dat we moet ja. wel even. Ja. Het of die meneer uit, ja. maar alweer waar je al weer terug is. Nee, meneer meedoet? van slimmer optiek, we hebben het niet over zijn bleke met min vijf. Ik, <laughs> zag... <laughs> ik zag zojuist dat ze naar het gaatje aan het zoeken zijn. Ze zijn allemaal naar het gaatje te zoeken. Er zijn er veel meer gaantjes te zijn, hè? Shadow, die, die geholen man die ligt hier, hè, naast ons. Ja. in One. We hebben hier een Holy man, hè, in de studio. Als u even meekijkt op de cam... Oh ja, en wat heb ik ook? Ik heb ook de nieuwe single van Anouk. Dat is première vandaag, yeah! hè? Ja. Met filmpje, met kind. Nou, we is, dus... die, is die nog single, hè? Ja. ja nou, nou, nou, nou, nou, ze heeft al het, uh, 16 kinderen, geloof ik, van 16 vaders. Dus, maar dat maakt allemaal niet uit. Gezellig, toch? Maar we hebben in ieder geval hebben we haar nieuwe single, daar beginnen we mee. En uh, nou ja, we hebben kwart over twaalf natuurlijk een drie-in-eentje van Gerard. Ze over... een variatie blijkbaar. Ja, tuurlijk. <laughs> Verschil van spijs moet eten, hè? Ja. Nou, nou, nou dat is wel zo, ja. Deze <laughs> maar eten. <laughs> Als alleen af, okay. was het niet het probleem. Maar ja, ja, goed! Ja, uh, wat? wat? Oh. Nee, laat maar. Jansen, dat heb je toch weer mooi bekeken. Ik zit hier weer met twee vrouwen opgeschrepen. Jij zit dan lekker hier, hè? Ik, ik zit verscholen achter een beeldscherm. In, in de mannenwereld zit jij daar. Ja, ik zit verscholen <laughs> achter, twee, achter drie beeldschermen. Van, ja, dat is... Ja, dat kan niet zonder zijn knoppen, hoor je dat? Oh? Oh. Ja, ik wil jagen naar de knoppen. <laughs> ja, ik wil jaren naar de knoppen, dus dat maakt wel wel goed uit. Nou, laat die maar schuiven. Ja. ja. <laughs> vraag <maar gek. laughs> Ik vraag het nog gek. Ik vraag het nog gek. Goed, uh, ja, nou, oké. Laten we eens met muziek beginnen, want anders dan... Uh... Anders was het vandaag meteen de laatste uitzending. Ja, ja. Wacht even, Ruud, even Marie. Oh, ja. wat losser om de broek. En dan hebben uh, we tijd voor Anouk. Ja. <laughs> oh, oh, oh. <middels> oh, oh. <middels> Jij gaat hier last mee krijgen. <middels> To Go heet het nieuwe nummer. En het is uh, eergisteren uitgekomen, dus nou, we zijn denk ik wel natuurlijk zoals gebruikelijk de eerste. En dit is ook een nieuwe single van de Haarlemse Bede. Hoe leuk wordt dit. Oeh.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 And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 We Verdiend door Gerard Koper. Hij vroeg om Tante Julia van Op de neis, maar die bestaat niet. Dus dat heb ik maar vervangen door. Uh, Sister Ursula. Is misschien wel leuk. Ja, was dat leuk? Ja, dat was best wel leuk. Hé, hey Ruud, wat is nou precies uh, de strekking van deze rubriek? Hoe werkt dat precies? Wat? Nou, 3 in 1. Nou, de, de, de Vroeger deed Lex Harding dat altijd bij Radio Veronica. Dat, uh, en die 3 in 1, dat mogen de luisteraars aan, uh, aanvragen. Dus dat, dat mag op verzoek. Hm. En dat zijn drie platen van één artiest. Achter elkaar, non-stop gedraaid. Of uh, drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Dus, dus ah. bijvoorbeeld, uh, ja, je kan bijvoorbeeld zeggen... Nou, drie platen over seks. Ik noem maar even wat. Ja. Zomaar even, ik noem maar wat. Nou, uh, dus dat, dat kan dus allemaal. En, en, en, en, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Dus, uh, dat mogen de luisteraars dus indienen. Uh, als ze dat leuk vinden, ja. anders te stellen we ze samen, zelf samen. Ik vond het zo leuk. Ik hoorde dat toen we onze Veronica-uitzending hadden, hebben we dat weer gedaan. En uh, ik denk, ik zet dat gewoon voort. Ja, dus. leuk. Hey, zeg, jij werkt hier nu twee jaar aan Zandvoort lunst ja. Ik gedurende een paar maanden nu. Ja uh, we, we hebben een bepaalde format. Hoe is dat ontstaan? Want is, dat, is dat gegroeid? Uh, heb je nee, dat nee, nee, nee. Nou ja, het is wel een beetje gegroeid. We zijn, uh, we zijn begonnen uh, dus gewoon als we wilden een horizontaal geprogrammeerd lunchprogramma. Met uh, elke dag vaste onderdelen. Nou, ja. en uh, ongeveer een maand of wat geleden hebben we besloten om daar dus het nieuws aan toe te voegen. Ja. En uh, dus, dus zodoende dat dat dus uh, op die manier nu draait. Dus regio nieuws. Uh, vandaag hebben we dus de golfbaan. Uh, we hebben natuurlijk ons weekendagenda om kort overeen. Uh, dat, is, dat is ook vast onderdeel. Ja. En elke dag hebben we zo van die vaste onderdelen. En ja, gewoon lekkere muziek. Ja, omdat we nou toch over de KLM open hebben. Over, over sportieve uh, activiteiten zeg maar. Ja. Vind je het leuk als we wat van Quincy Jones gaan? Hè? Ik vind het hartstikke leuk om van Quincy, uh, Quincy Jones... en dan gaan we de het regio-nieuws doen. Hoe is niet. Gezellig. Oké, okay. nou, hier komt Quincy Jones, dan en heren. Ja, Charol, dit, dit is toch geen Langs de lijn Wat krijgen we nou, zo? Nou, la la la Langs de Golflijn. Oh, Langs de Golflijn. Nou, nou okay. dat heeft allemaal met zand voor te maken nu. Ja. Nou, dit is de tune van Langs de lijn, maar... Uh, uh, dat gaan we niet uitzetten. Ja, wel, wel de volledige versie dit, hè? Ja. Oké, okay. Quincy Jones. En dan zonder dat er even tussendoor geluld wordt... van wat er allemaal te verwachten staat. Chum Change heet het nummer. Quincy Jones. En u natuurlijk het beroemde, beroemde mondharmonicaatje. maar vooral ook het gitaartje met het fluitje van Toet Stielmans. Die ja. hier, zat hierbij. Nog even, ja, nog even snel voordat we het nieuws weer gaan, gaan horen. Ja. Jij hebt toch ook lesgegeven aan diverse mensen op keyboard? Uh, ja. ja. Ken jij Jan-Peter Bas nog? Uh, ja, ja, daar heb ik wel eens van nou, gehoord. die moet je vanavond naar de televisie kijken, want in de wereld draait door komt hij langs met ene uh, Rudy de Graaf. Ik weet niet wie Rudy de Graaf precies is. Ja, dat is ook een muzikant. Ja. En, en ook ja. nog vier anderen. Dus ja. jouw leerling vanavond in de wereld draait. Ja, is niet te geloven, de, leren, de leerlingen worden beroemder dan de leraar. Het is ongelooflijk, het <laughs> is niet te geloven. Ik had dat allemaal niet. Is Angela er al eigenlijk? Ja, Angela zit hier helemaal en weer wat nieuws. En weer wat nieuws. <laughs> en waar zit ze dan? Want ik hoorde niet. Oh, daar! Wacht even. Op, op vier zat je. Toch? Of niet? Nee, drie. Op drie. Waarom, waarom hoorde ik je niet dan? Volgens mij. Het... Zit wel Volgens op mij zit ik op drie. Maar... Nee, je zit op vier. Op vier, mag ook. Ah, ja, ja, kun je het schelen. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio Nieuws met Angela, de Koning.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 Dit uh, om een goede inschatting te maken van het aantal belangstellenden. En het e-mailadres is meuwenapenstaartjezandvoort.nl Dus even uw vragen en ideeën insturen via meuwenapenstaartjezandvoort.nl de commissie ruimte en economie behandelt onderwerpen op de gebieden van ruimtelijke inrichting, wonen, leefomgeving, toerisme, economie, verkeer en parkeren. Op hun eerste vergadering zal de commissie onder meer spreken over de bestrating van het Kerkplein. De beantwoording van vragen door het college over de wateroverlast en riolering. En ook ligt er een raadsvoorstel over de erfpacht van het Venemaplein. En deze...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 opslaan in een container. Speciaal voor deze actie aangeleverd door het Haarlemse bedrijf... Brandjes Vernietiging BV. De verkoop van tweedehandsjes is van zaterdag 13 september... tot en met zaterdag 20 september. Eh, dagelijks van 10 tot 5, behalve op zondag en maandag. Want dan zijn ze gesloten. Daartoe zijn er acht markramen gratis ter beschikking gesteld. In totaal zullen 30 vrijwilligers van het hospice en de boekhandel de, be de bemanning voor hun rekening nemen. De boekhandel is van mening dat we met elkaar een mooi gebaar kunnen maken richting het hospice. Als iedereen meewerkt zullen er geen kosten aan verbonden zijn en komt de hele opbrengst ten goede aan het hospice. Aldus uh, de eigenaar van de boekhandel. In de periode van maart tot en met augustus van dit jaar... zijn er ruim 21.000 woninginbraken gepleegd. Hier komen ook nog ruim 9.000 pogingen tot woninginbraak bij. Zandvoort is de meest ingebraakgevoelige gemeente. Dat blijkt uit een analyse van het aantal inbraken in deze periode. In die periode is 71 keer ingebroken in de kustgemeente... wat neerkomt op bijna 9 inbraken per duizend huishoudens... Zandvoort wordt op de voet gevolgd door Bloemendaal. Per duizend inwoners werden daar drie pogingen gedaan. Alarm donderdagochtend in de trein die onderweg was naar Amsterdam Centraal. Bij Heemstede Aardenhout werd de trein stilgezet vanwege drie onbeheerde koffers. Zo meldt een zegsvrouw van de NS... De conducteur werd gewaarschuwd vanwege een aantal onbeheerde koffers. Hij besloot via een omroepbericht te vragen aan de passagiers... of de eigenaren in de trein aanwezig waren. Op de omroep kwam geen reactie... waarna de conducteur besloot de trein stil te zetten... bij het station Heemstede Aardenhout. Uiteindelijk melden drie Chinese toeristen zich bij de conducteurs... want ze hadden het omroepbericht niet verstaan... Nee, lijkt me logisch, hè? Met drie minuten. Hij had ook niet moeten zeggen onbeheerde koffers, maar onbeheerde koffels. Onbe onbeheerde, ja. Onbeheerde koffels. Dan is het goed geweest. Ja, dan hadden ze het misschien wel verstaan. <laughs> misschien, misschien, Met drie minuten vertraging kon de trein zijn weg vervolgen richting Amsterdam Centraal. Van een bommelding is geen sprake geweest, benadrukt de NS nogmaals. Leuk misverstand. Ja. Als je de komende Indiënsummerdagen wil zwemmen in spaan dan zou ik daar nog maar even over nadenken. Er is namelijk blauwalg gesignaleerd. Het wordt al daar recreërende nudisten ontraden om te gaan zwemmen... al dus de provincie Noord-Holland. Een zwemverbod zal er niet komen... maar gaat ervan uit dat mensen zelf zo verstandig zijn om het water te mijden. Welkomen en waarschuwingsbordjes om de recre uh, recreanten op het gevaar te wijzen... En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Een hoge drukgebied dat zich uitstrekt van Engeland tot over Scandinavië... zorgt bij ons voor een noordoostelijke stroming met aanvoer van Pollucht. Nou, dat is niet te voelen eigenlijk. Aanvankelijk is het grijs met nevel en lokaal mist, maar gaandeweg de ochtend gaat de zon schijnen en dat doet ze dan ook de rest van de dag en tamelijk uitbundig. Het blijft overal in de regio droog en er waait een meestmatige noordoostenwind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 21 graden. Vanavond komende nacht is het helder en rustig en is er kans op nevel en mist. En de wind is matig uit het noordoosten en het wordt dan 14 graden. Ook morgen schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind waait matig uit het noordoosten en de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 22 graden. En ook het weekend en na het weekend blijft het nazomeren. Het is dus echt een Indian summer. Met uh, s'nachtstemperaturen van rond de 14 graden en uh, overdag ongeveer 21 graden. Met uitlopers komende week naar 24 graden. Tot zover. Blues Quality. Deze week opnieuw uitgekomen via Spotify, iTunes en weet ik het allemaal niet. Dus je kunt hem weer beluisteren na ongeveer uh, uh, 17 jaar afwezigheid. Denk Lark! Als zanger de vader van Alain natuurlijk. Maar dat weet hij. Toch? Ja... Met op drums natuurlijk Bert is. Ja, Bepi, hè? Ja, Bepi. Weer de zus van Shirley Swerus. Ja. Uh... ja, zo is dat. Hé, hey, uh, jij hebt ook wel wat leuks. We gaan zelfs natuurlijk uh, na de volgende plaat... gaan we contact zoeken met de golfbaan. Ja. Uh, maar jij hebt uh, tot nu toe iets leuks. Nou, nou ik, uh, van de week keek ik ook naar de Wereld Door. En er was een Giel Bele Tafelheer. Ach. En uh, ja, toen kwamen uh, kwam we te praten over Welen en Ilse de Lange... en wat zij zoal... Uh, uh, op een cd hebben gezet. Maar uh, in navolging daarvan is er ook de First Aid Kit. En de First Aid Kit is een, uh, een Zweeds volkduo... dat bestaat ja. uit uh, twee zusjes. Ja. Johanna, geboren in 1990. En uh, even kijken hoe die andere heet. Oh Clara. Clara. Clara. En ja, ja. Clara is geboren in 1993. Een beetje hetzelfde sfeertje... als wat uh, Ilse en Welen uh, hebben neergezet. Alleen, dit zijn twee dames... Uh, maar uh, ja, uh, Giel Belen was daar helemaal laaiend over. Ik, denk, oh. ik neem eens een, een werkje van ze mee. De nou, first... First, first aid kit met master Pretender. Always ah. thought That I was free That I had some sense of integrity That would rise above whatever tried to change Defender. Wil je niet aan het volumeknopje zitten, joh? <laughs> Zit een beetje aan het volumeknopje je daar. Het was geen Defender, maar Pretender. Oh, Pretender. Ja. ja. Oh. oh, dat reken ik ook goed. Ja. First Aid Kit, ik heb ze van de week ook al eens gedraaid, ja. Want ze hebben een, uh, een leuk hitje uit op dit moment. En, uh, nou ja, dat wordt natuurlijk een hit. Ja, en we hebben nu aan de telefoon, dames en heren, onze sterreporter op de Canamer Golf en Country Club, de heer AJ Vos. Goedemiddag, goedemiddag, hoe gaan we nu? Uh, goedemiddag uh, bij het presentatieteam van de ZFM Ja, goedemiddag. Leuk dat u een uitzending hebben. Heb je nog een bal geslagen van niet. Ik niet, ik ben ook niet geraakt, dus ik heb oh. geluk gehad, oh. dus dat gaat helemaal goed. Maar voordat ik de luisteraar even een update geef, allereerst ook namens de programmaleiding, van harte gefeliciteerd met jullie tweejarig jubileum. Ja, leuk zijn wij hè. Ja, nee, zal zeggen, we maken er een leuk feestje van. Ja, we zijn allemaal in de studio, hoor maar. We gaan, we gaan lekker even door elkaar praten, hoor. Nee, ja, ja, dankjewel, Ja, jou, wel leuk. Jammer, ja, ja leuk, dat middag. je wel We leuk. de We gaan ja, nog ja. zeker ja. twee jaar terug. Ja. hoor. Ja, we gaan nog zeker Ja, leuk, Nee, helemaal goed. Helemaal goed. Jongens, maak er een leuke uitzending van. Ja, doen we. Wellicht dat we elkaar nog even spreken bij de afterparty. Oh, hoe laat ben je dat dan? Want we willen wel een biertje. Ja, nee, dat komt wel goed. Uh, even, even een update vanaf de tweede dag van het KLM open. Weer onder stralende prachtige weersomstandigheden. Hollandse luchten en veel zon. Uh, de publieke belangstelling is vandaag ook al behoorlijk uh, goed te noemen. Gisteren was het nog wat rustig, maar vandaag is het al behoorlijk druk. En de wegen naar Zandvoort staan dan ook al lang vol. Goed, wat is er vandaag allemaal gebeurd? Nou, gisteren was het natuurlijk even spannend aan het eind, want het venijn zat hem in de staart. Joost Luijten, de Nederlander, de titelverdediger van vorig jaar, uh, had op de laatste hals zelfs een eagle en een aantal birdies, waardoor hij op min 5 eindigde. En dat betekent dat hij dus de, zoals dat zo mooi heet, overnight leader was van het KLM Open, wat hij vorig jaar, zoals gezegd, gewonnen heeft gistermorgen moest hij dus vroeg uh, de baan in en dat betekent dat vandaag dat de, start, de starttijden zijn omgedraaid dus hij komt vanmiddag uh, komt hij, uh, om twee uur gaat hij de baan in en we hebben een verslaggever uh, David Habig uh, van CFM, die zal dat gaan volgen en uh, indien uh, mogelijk uh, daar nog een live verslag van doen op de radio maar uh, voor het eerst hebben jullie contact om kwart voor twee met hem, hij zal jullie daar verder over uh, inlichten maar misschien, misschien gaan we wel een uurtje door joh. Kijk die kroeg die gaat toch als om drie uur open dus we kunnen eens dus goed een uurtje ja. door nou, ik, krijg net, ik krijg net een fax binnen dat de programmaleiding dat goed vindt. Maar goed, laten we even zeggen, uh, er zijn dus uh, gisteren, uh, hebben we het, het spel twee uur uh, stilgelegen vanwege het ongeval met de Paraguayaan Zanotti die door een bal was geraakt. Inmiddels is het gaat het allemaal weer goed met hem, maar dat betekent wel twee uur uh, uh, op houd, waardoor ze dus niet, uh, de laatste flights niet hun uh, rondes konden afmaken. Die moeten dus vanmorgen eerst uh, afronden, alvorens ze dus vandaag weer voor de tweede dag uh, in, in de baan gaan, dus het was allemaal wat vertraagd. Maar goed, dat loopt nu allemaal. Ze probeert zo goed mogelijk in te lopen. Maar wat is nou het belangrijkste van vandaag? Want uh, aan het eind van deze dag zal worden bekeken op de hand van de scorers... Uh, wie het weekend mag blijven en wie naar huis mag. En momenteel hebben we in de baan een uh, Pablo Lazarabal. Dat is een Spanjaard. Die staat momenteel op min 9. Oh. onthoud dat, min 9. Dat betekent uh, dat wellicht de kut, zoals dat zo mooi heet... Uh, ...vandaag rond par of plus 1 gaat liggen. Dat, wellicht dat het onder par wordt. Heb je slechter gescoord, mag je naar huis. Anders mag je blijven. Dus de beste 60 spelers gaan door voor het weekend. Uh -huh. uh, momenteel dus uh, gevolgd door uit Amerika... ...Peter Ulheim ook op min 9. En dan hebben we nog Roman Wattel, de Fransman, op min 7. Uh, zoals gezegd, Joost Luiten gisteren geëindigd op min 5. Maar goed, die gaat om 2 uur de baan in. Dus er zit nog 18 hals... De tijd om zijn score te verbeteren. Maar hij zal de kut ongetwijfeld halen. Uh, wat verder de verdere Nederlanders betreft. Er zijn 17 Nederlanders die. Uh, dit, wie, dit, deze twee dagen in ieder geval erbij zijn. Op het randje van het halen van een kut. staat momenteel Robert-Jan Derksen. want die staat level par. Die er gelijk aan de baan. Maar hij zal zich nog iets moeten verbeteren. om wellicht die kut te gaan halen. Dat geldt ook voor Wil Besselink. Ook met level par. En Reinier Sexton. Ook op level par. Dus die jongens moeten nog even aan het werk. om in ieder geval de kut te halen. en het weekend erbij te zijn. Ik schat ik schat zo in dat wellicht de, de, de drie à vier Nederlanders de kut gaan halen. En uh, dus we hebben nog grote deelname uh, in het weekend. De rest, helaas, uh, amateur die, uh, van een Nederlandse amateur die een wildcard had gekregen. omdat hij uh, een amateurtoernooi had gewonnen. Die staat op plus 8. Dus die, nou, dit is een ervaring rijker en een illusiearmer. want die zal het weekend helaas niet mogen starten. Oké. Okay. Nou. Tot zover de update. Dames en heren, wij verontschuldigen u voor het taalgebruik van de reporter. Albert-Jan, <lacht> ja. Albert Albert-Jan, Albert-Jan. <lacht> ja? Is het warm op de golfbaan? Het is, uh, het is warm op de golfbaan, maar go gelukkig komt er af en toe een wolkie voor die zon, en dan, ja. dan is het weer, er staat er toch een redelijk windje, waardoor je, uh, het CFM-jack uh, echt zijn werk wel, uh, wel doet. Dus maar, geen hittegolf? Nee, geen hittegolf. Geen hittegolf. hittegolf. <lacht> geen hittegolf. Okay. We spreken hier okay. om kwart voor twee weer. Eh, uh, ja, David, hè? David, David want die gaat luiten voor. Oké, okay. okay. succes! Hey. Hey. Hey. Hey. Tot later! Bye. Later. Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning, fog with. Oh. Our a hartstikke thumping.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 Echt af onze uh, bruin meisjes op de golfbaan rondlopen. Dat zal vast wel. Uh, <coughs> Brown-eyed girl was dat. En uh, dat uh, kennen we natuurlijk van... Uh van, van Ja, maar ook van Jansen bent. want die spelen het ook. Is dat wel? zo? Ja. Da, meen je dat nou? Nog nooit. Nog Is echt waar? Nog is nooit. mogelijk. Is hij Nog nooit gehoord. Is echt waar? Ja, nog nooit gehoord. <laughs> ken je Phil Linnert? Ja, die ken ik. Ja, dat is een uh, man uit Engeland. 20, ja? 20 augustus 1949. Geboren. Dus twee jaar jonger als dat, uh, dat ik ben. En één uh, jaar jonger als dat jij bent. Moet je dat nou zo nodig zeggen? Uh, <laughs> Iedereen thuis zit te rekenen, jongen. Nou, <laughs> De mensen moeten toch een klein beetje weten wat voor vlees... Het lijkt wel of je hebben. een prijsvraag uitzet. Ga ja. hem ja, erop, want dan ga je door de klok heen. Maar, maar die meneer heeft dus een nummer uh, van de koors uh, uh, uh, gezongen. Nee, het, het is andersom. Het is een nummer van hem gezongen... Door, wat ook door de koers gedaan is. Nou ja, <lacht> maakt op, kan allemaal niks. Het gaat over zoonspoort, over een old town. Ja, en, en Phil Linnert was nou ook een van de mensen van Thin uh, Lizzy, hè? Oké. Okay. Ja, ja, daar was hij uh, bekend van. Nou, hij ziet er ook niet dik uit. Dus...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 Het vliegt de tijd toch? Als je het als je, als je, als je, nee, leuk is, dat als je, als je, als je, als je, als je zin hebt. Ze zitten gewoon onder de koffie en zo en eh, lekker. Heb je een duif in de uitzending of vliegt de tijd altijd? Oh, dat is het dan. Dat is het! Dat is het Dat is het. Dat is het. Uh, eh, we zijn uh, ja. erachter. We gaan nog eventjes uh, naar het NOS-nieuws van 1 uh, van uur. En uh, straks in de tweede uur krijgt u natuurlijk... ...als alles mee zit, de weekendagenda en het regio-nieuws. En we gaan ook natuurlijk nog een keer naar de golfbaan. En misschien gaan we wel een uurtje door, hoor, want het is zo gezellig. En dat hey. zodat we ook even kunnen horen hoe het met, met uh, luiten afloopt. Dat is misschien wel leuk. En die ja. kroeg gaat toch pas om drie uur open. Ja. Hey, ondertussen dan pakken we de stukken nog even op. We pick up the pieces. Ja. <laughs> ja. En we hebben straks ook een interview met een wereldberoemde actrice, dames en heren, in de tweede uur. Is dat zo? Uh, ja, we hebben een wereldberoemde actrice in de uitzending straks om, uh, in de tweede uur. Daar gaan we straks even over praten. Dus uh, ik zou zeggen, uh, we gaan even naar het nieuws en het weer van één uur.